Door met het NOS-journaal. Zeker tien gemeenten hebben een bedrijf in het geheim onderzoek laten doen naar moskeeën. Volgens NRC zijn daarbij door het bedrijf NTA verboden undercover-methode gebruikt. Volgens de krant kwamen de onderzoekers binnen bij moskeeën... waar ze spraken met bezoekers, bestuurders en religieuze leiders. De onderzoekers wilden onder meer weten over buitenlandse financiering. NTA zegt dat onderzoekers niet zonder toestemming in besloten ruimte komen. En dat... ...pardon, en dat het werk wordt gecontroleerd door juridische experts. De betrokken islamitische organisaties spreken van een grote vertrouwensbreuk. Met kritische tweets over een tekort aan beschermingsmiddelen... ...heeft Siebert van Linden vorig jaar op 10 april... ...het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet om mondkapjes bij hem te kopen. Dat meldt Follow the Money. Het onderzoeksplatform spreekt van een vooropgezet plan. Een dag voor de tweets werden de domeinnamen geregistreerd van de BV... ...waarin de miljoenenwinst terechtkwam. De Britse politie behandelt de moord op parlementslid David Ames als een terreurdaad. Bij het vooronderzoek is een mogelijk motief naar voren gekomen... dat verband houdt met islamistisch extremisme, zegt de politie. Ames werd gisteren doodgestoken en kort daarna hield de politie een man van 25 aan. Britse media melden dat het gaat om een Brit van Somalische afkomst. In Twente heeft het vannacht voor het eerst dit jaar gevroren. Het na, dit najaar gevroren, het koelde daar af naar een halve graad onder nul. De vorige keer dat het in Nederland vloor, was op 8 mei. Aan de grond vloor het vannacht op meer plaatsen. De laagste temperatuur op 10 centimeter werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Volgens Weerplaza was het daar 2,5 graad onder nul. Gemiddeld wordt de eerste plaatselijke vorst iets later in het najaar gemeten. Het weer vandaag geregeld zon, droog, een graad of 14. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het een stuk zachter. Dinsdag kan het 20 graden worden. Wel neemt dan de kans op een bui toe. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland is de spits bijna voorbij. Er staan nog files op de A2. Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum. 10 minuten op onthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Knoppenburgerveen. 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Beste luisteraars, dit is weer een nieuwe uitzending van Goedemorgen Zandvoort op 26 oktober 2021. Uh, vandaag is de techniek en de muziek in vertrouwde handen van Cor Draaier. Goedemorgen Cor. Goedemorgen. Doe ik, Gert van Kuik, de presentatie samen met Jelma Kopen. Ja, ook goedemorgen Gert. Ja, goedemorgen goedemorgen Jelma. We hebben in het eerste uur hebben we drie gasten zoals gebruikelijk. We beginnen met Maurice Kaufman die ons alles gaat vertellen over de maand van de rookmelder. Dan komt Sven Drommel over zijn uh, ja, uh, algemene ledenvergadering vertellen van vorige week vrijdag. En het eerste uur sluiten we af met Peter Tromp, die weer heel veel ondernemerszaken heeft te vertellen. Jelma, wat gaan we in het tweede uur doen? Ja, in het tweede uur nog meer politiek uh, bij Goedemorgenstandwoord met uh, Jerry Kramer. Want die komt vertellen over zijn nieuwe politieke ambities. En uh, daarna hebben we Ronald Cassé over de nieuwe IVN-wandelingen. En we sluiten af met een gloednieuwe onderneming in Zandvoort. Holfit.nl. En daar hoor je vanaf 12.40 meer over in dit programma. 11.40 moet ik zeggen. Joyce Steiger gaat daar namelijk meer over vertellen. Nou, dan beginnen we met het uh, eerste uh, onderwerp. En als het goed is heb ik aan de lijn Marcel Kaufman. Klopt dat? Uh, Modis Kaufman. Modis, ja natuurlijk. Ja. Sorry, ik heb het honderd keer goed gezegd en één keer fout. En dat was nu. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen, wat is jouw functie binnen de brandweer precies? Uh, ik werk bij de brandweer Kennenblond bij de afdeling uh, risicobeheersing, uh, brandveiligheid. En uh, ja, daar zit ik eigenlijk uh, helemaal aan de voorkant van de keten uh, bij uh, ja, het team nu nog brandveilig leven... En wat wij eigenlijk proberen te bewerkstelligen... is de mensen bewust te maken van de risico's en de gevaren... en daarop te anticiperen. Dus een stukje bewustwording en daaraan gekoppeld een stukje gedragsverandering. Ja, om het eigenlijk gewoon brandveiliger te maken. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Je bent niet een brandweerman in de zin van dat je met een spuit staat te spuiten. Dat doe ik ook nog. Ook nog. Wanneer doe je ja. dat? Op, op, op maandag in Zandvoort? Uh, woensdag is altijd mijn vaste dag op de post uh, Zandvoort, en dat ja? is Heerenstraat. Dus uh, ja, mocht er dan echt uh, wat aan de hand zijn in uh, Zandvoort, dan stap ik ook op die grote rode auto uh, ja? om het incident te bestrijden. En dat maakt ook heel veel lawaai. En dat maakt ook heel veel lawaai, ja. lawaai inderdaad. <laughs> ja. Ja. zeg, het is deze maand al, de maand van de rookmelder. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, uh, uh, sowieso als je de laatste jaren ziet uh, in Nederland uh, de fatale woningbranden die we gehad hebben, dan zie je vaak dat uh, ja, als het echt fataal afloopt, uh, dat de bewoners geen werkende rookmelders in huis hadden of helemaal geen rookmelders. Dus uh, ja, we maken het voor onszelf een heel stuk veiliger als we gewoon die rookmelders hebben hangen. En uh, ja, op dat gebied kunnen we in Nederland best nog wel een aardige slag maken uh, vanuitgaande hebben we het idee dat nu ongeveer 70% van de uh, huishoudens rookmelders heeft hangen. Maar dat maar bij 35% van de huishoudens, de rookmelder ook daadwerkelijk werkt... en op de juiste locatie hangt. Dus uh, ja, daar kunnen we met z'n allen nog uh, ja, een hele grote winst behalen. Ja, maar ik begreep ook dat die vanaf 2022 verplicht wordt. Juist. Uh, en daar zijn wij als brandweer heel blij mee. Vanaf 1 juli 2022... Uh, wordt er geen onderscheid meer gemaakt in de regelgeving... tussen woningen vanaf 2003 en woningen voor 2003. Vanaf die datum uh, moet in elke woning in de verkeersruimte... Uh, een rookmelder zijn geplaatst. Wat bedoel je met verkeersruimte? Nou, Dat is eigenlijk uh, het minimale. Hè? Uh, de, de wetgever heeft aangegeven van nou, beneden in de hal... op de overloop op de eerste verdieping... en op de overloop op de tweede verdieping. Hè? Dat is de ruimte waardoor je... Uh, eigenlijk moet vluchten naar buiten uh, en uh, waar je continu gebruik van maakt, met naar boven, naar beneden en naar binnen, naar buiten lopen. Dus dat uh, is aangemerkt als verkeersruimte. En ja, dat is het minimale. En dan zeggen wij ja, dat is op zich goed, maar het kan altijd beter en het kan zelfs nog best. Dus dat je uh, regelgericht, ook risicogericht, kijkt van. Ja, wat zijn nu de risico's in de ruimte die ik in mijn woning heb? En dan hang ik hem eventueel ook in mijn woonkamer en in mijn slaapkamer en ook heel belangrijk bijvoorbeeld de ruimte waar de wasmachine en de droger staat. Ja. Dus uh, de regelgeving zegt gaat uit hey, minimaal je vluchtroute detecteren. Mocht er iets gebeuren, dan word je tijdig gewaarschuwd en dan kan je nog door je uh, hey, veilig naar buiten. Ja, daarop zeggen wij: kijk ook een stukje risicogericht. En uh, jij ja, probeer het helemaal voor te zijn. Dus dat je in een heel vroeg stadium gewaarschuwd wordt. als er iets in je woonkamer, je slaapkamer, wasmachineruimte. of misschien nog je kantoor ja. aan de hand is. Maar die verplichting: geldt het ook voor de flats als ik in een stapelwoning woon? Ja, dat geldt dus voor, voor, voor elke woning. Ja. Uh, dus bij iedereen achter de voordeur uh, ja, behoort straks gewoon een rookmelder 1, 2, 3 of misschien wel 10 stuks te hangen. Dat betekent dat de woningbouwverenigingen voor een aardige klus staan? Uh, ja... En wij hebben ook al contact gehad met de landelijke koepel laten we zeggen, waar de woningbouwcorporaties bij aangesloten zijn. En de meeste corporaties zijn al heel druk ermee. Ja. Er zijn ook al corporaties die het project al bijna aan het afronden zijn. Dus die hebben daar goed op voor gesorteerd. Het enige waar wij wel bang voor zijn, is laten we zeggen de kleinere uh, huisjes, melkers, verhuurders, uh, ja, of die ook in die trend meegaan. En mm -hmm. ja, daar hebben we niet helemaal zicht op. Maar dat ja, gaat... het is natuurlijk ook wel belangrijk dat ook ja, de kleinere partijen, de particuliere verhuurders, uh, hier hun verantwoordelijkheid innemen. Hoe ga je dat controleren? Ja, dat en wat is, zijn dat de sancties? Ja, nou dat, dat is iets wat, wat puur bij de, bij de gemeentes ligt. Uh, kijk, sowieso is het voor ons heel moeilijk om ergens zomaar aan te bellen om achter de voordeur te kijken. Uh, daar, daar zijn wettelijke regelingen voor en uh, dat gaat niet zomaar. Dus uh, ja, er, er komt nog een campagne om de, de mensen erop te attenderen. En uh, ja, het kan in de toekomst gebeuren dat we ergens binnen gaan komen en dat we inderdaad constateren van hij hangt er niet. Ja, en dan is het voor ons een melding maken bij de desbetreffende gemeente. Want dat is bevoeg gezag. En die zouden daar dan eventueel richting de woningbouwcorporatie of de eigenaar van de woning actie kunnen ondernemen. En hoeveel procent van de mensen hebben nu geen rookmelder? Met andere woorden, hoeveel rookmelders moeten er worden aangeschaft? Nou, dat, uh, we gaan er vanuit dat nu ongeveer uh, 70% van de woningen in Nederland een rookmelder heeft hangen. 70%. Ja, dus uh, 30% waar die gewoon absoluut nog niet hangt. Dus hm? ja, dan kan je wel nagaan over het gehele woningassortiment in Nederland. Ja? Ja, dat het wel om enkele miljoenen rookmelders gaat, uh, voordat echt iedereen voorzien is. Als er nou één bedrijf is die de rookmelders uh, maakt, hè, kan ik daar aandelen in krijgen nu? Heb ik dan voorkennis. <laughs> Want die gaan, nou, gaan we tijden tegemoet. Ja, kijk, je, je, je ziet ook al verschillende uh, fabrikanten die, uh, die die sets aanbieden van twee of drie gekoppelde rookmelders. Uh, ja die, die, die hebben ook zoiets van, ja, hey, er valt nu iets te verdienen voor ons, dus ja. uh, la, laten we zelf ook promoten. Laten we handige sets maken van twee of drie gekoppelde melders en uh, ja, dus... Uh, die, die zullen het komend jaar even ja, wat meer inkomsten hebben dan ja. de afgelopen jaren. Toch aandelen kopen dus. Maar dan hangt er bij ons in het appartement voor gasten hangt ook een rookmelder. Alleen die geeft ja. continu een rood lampje. En uh, meeste gasten vinden dat heel vervelend. Dus als ze de kamer gaan schoonmaken is die rookmelder weg. Die hebben ze ja, uitgezet. Ja. Blijft dat zo? Blijven die rookmelders altijd signalen afgeven? Uh, ook als de... er niks aan de hand is? Ja, dat is heel verschillend uh, per per type melder. Uh, ik heb die thuismelders hangen en daar brandt een heel klein groen lampje. Ja. En dan weet je van nou hij is bedrijf, één uh, bedrijf. Je hebt ook rookmelders die, die uh, om een een bepaalde tijd uh, een, een heel klein rood knippertje geven. Ja. Dus het verschilt een beetje per fabrikant, uh, ja, hoe het zichtbaar is dat uh, de melder in werking is. Uh, en, uh, ja, een knipperend lampje, een gewoon brandend lampje. Dus daar zit heel veel variatie. Ja, dus dan moet je goed, want die van ons, die, brand, uh, die knippert rood... en dat gewoon 24 uur per dag. En dat, ja. was, dat was nogal storend. Dus daar moet je ja. op letten. Maar even iets ja. heel anders. Want voordat die rookmelder aan de gang gaat... moet je natuurlijk voorkomen dat die rookmelder überhaupt gaat werken. Wat kun je ja. doen om uh, als huishouden brand te voorkomen... Nou ja, er zijn de, uh, tegenwoordig uh, de, de, de laatste twee jaar zien we gewoon een trend ontstaan dat we steeds meer incidenten uh, in de woningen hebben die te maken hebben met uh, die ion-lithium batterijen die overal in zitten. In de ockerspots van de kinderen, maar ook in de fietsaccu van de elektrische fiets, de telefoon, de tablet... Uh, de laptop en uh, ja, we, we zien het, uh, gewoon een trend een beetje ontstaan. Dat uh, ja, woningbranden tegenwoordig uh, het ontstaan van de brand gerelateerd is aan dat soort uh, producten. Dus die ion-lithium batterijen. Dus uh, ja, ga daar bewust mee om. Hè. Uh, wij zeggen ook altijd, uh, als je de accu laat, Doe dat overdag als je er fysiek bij bent, als je wakker bent. Doe dat ook het liefst in een ruimte waar, die, waar een rookmelder hangt. Dus mocht het misgaan, dat je tijdig gewaarschuwd wordt. Uh, ja, En daarnaast uh, de, de wasruimte, dus de wasdroger. Zorg dat het filter na elke uh, droogbeurt gewoon netjes schoongemaakt ja. wordt. Dat er geen ophoping van stof komt. Uh, maar ja, dan was er uh, ook in jullie persbericht dat... Uh, tegenwoordig met die, al die aansluitsnoeren om je telefoon op te laden... dat in die snoeren nog half verschil van kwaliteit is? Ja, absoluut. En uh, Wij geven ook altijd aan van... Joh, heb je een, een, een, een, een iPhone of een, een ander Android-toestel... Ja. Een, een Samsung, noem maar op... Uh, en je lader of je snoertje is defect... Uh, ga naar de telefoonwinkel en koop een origineel exemplaar. Ja, dat laatste is uh, belangrijk. Origineel. Want ik, ik las ook ja. dat het veel uit China komt. en dat die niet ja, altijd veilig zijn. Nee, niet altijd veilig. En uh, mensen gaan er ook maar om. Maar vanuit van: ja, hoor, oh, mijn adapter is stuk. en uh, mijn usb aansluiting van mijn kabeltje. die past ook in die adapter. in die andere adapter. Wees daar gewoon voor heel voorzichtig ja. mee. Want uh, leg er drie naast elkaar en kijk aan de achterzijde en dan zie je gewoon dat het laadvermogen per adapter verschilt. Ja. Dus uh, van wij altijd zeggen van hey, adapter of bekabelingstuk, uh, koop een origineel exemplaar terug... want dan kan je gewoon dit soort risico's uh, vermijden dat je een adapter aan je toestel gaat vastknopen... die een veel grotere laadvermogen ja. hebt dan het originele exemplaar. Geven jullie ook concreet adviezen in je folder, in je brochure om, uh... welke, om wat aan te schaffen? Kwast snoer nou, bijvoorbeeld. Ja, nou, heb, we, we hebben vanuit Brandweerkennemerland hebben we een, een, een eigen folder uh, gemaakt van hey, uh, laat je niet verrassen, uh, gericht speciaal op de oplaadapparatuur en daar geven we ook aan van ja. Hey, uh, Koop zoveel mogelijk het originele product terug. Uh, koop geen imitatie om ja, zoveel mogelijk de risico's te vermijden. Ja, het is goedkoper hè? Dat is vaak het argument natuurlijk. Ja, dat is vaak het argument. En uh, maar ja, goedkoop kan uiteindelijk wel duurkoop, duurkoop worden koop, ja. op het moment dat het misgaat. Ja, nou was er van het weekend, las ik op Facebook, dat er een standpavioen in de spik heeft gestaan. Weet je daar al iets van hoe dat kwam? Heel eerlijk gezegd, daar heb ik nee. niks van meegekregen. Nou, dus. Oké, okay. me, nee. nee, dat kan ik me voorstellen. Oké, okay, nou, de maand. Uh, uh, wat gaan jullie nog meer van actie ondernemen? Scholen, educatie. Nou, sowieso in de voorlichtende campagne. Wij hebben vanuit Brandwek-Kennemeland een mooi voorlichtingsvoertuig. En de intentie is om uh, ja, tot en met 1 juli uh, ja, regelmatig daarmee uh, in de buurt van uh, winkelcentra, gemeentehuizen te gaan staan. Om uh, ja, de inwoners van Kennemeland te attenderen op de, de rookmeldeplicht die eraan komt. Ja, dat laatste zin. En uh, ja, wij hebben ook nog uh, diverse lijntjes lopen met uh, woningbouwcorporaties en andere organisaties ja. die uh, ook een steentje bij kunnen blijven bij kunnen dragen. Nou, ja, nog een hoop werk voor, te doen. Ja, en voor de mensen zelf uh, ja, de, de, de website www.rookmelders.nl en uh, dat, is, dat is een heel handige tool en uh, daar krijg je eigenlijk gewoon een uh, programmaatje waar je doorheen kan lopen en dat wordt eigenlijk aangegeven van ja, hoeveel rookmelders heb ik nodig in mijn woning uh, om de boel optimaal uh, te beveiligen. Oké, okay, nou, ik uh, kijk even naar mijn collega Jelmer of hij nog wat uh, vragen heeft aan je. Ja, ik heb misschien nog wel een klein vraagje. Het gaat natuurlijk uh, nu over die rookmelder natuurlijk. Kun je misschien nog een tip meegeven aan de luisteraars waar ze ook op kunnen letten, naast dat die rookmelder natuurlijk heel belangrijk is. Uh, nou ja, wat, wat, wat we net eigenlijk al besproken hebben, die, die ion-lithium batterijen, die we ja. steeds meer in onze omgeving uh, uh, hebben en gebruiken. Ja. Wees daar heel kritisch op, let er heel goed op. Uh, uh, laat je zo'n cel een keer vallen. Het gebeurt wel eens dat een elektrische fiets omvalt, uh, dat die op de accu uh, gevallen is. Ja, laat de accu dan even bij een erkende dealer ook even doormeten. want... Die kunnen dus gewoon uh, door middel en meting constateren of dat er inwendig een beschadiging zit, ja of nee. Ja, dan kunnen we gewoon heel veel problemen met elkaar voorkomen. Nou, dat zou mooi zijn. Jelma, had jij nog wat? Of nee, was dat, je was leven? Hem, ja. nou. dat was hem helemaal. Maurice, nou zeg ik het goed, hè? Ja, helemaal correct. <laughs> hey, enorm bedankt voor je uitleg en toelichting. En uh, we blijven je volgen en we zullen ongetwijfeld vaker de brandweer in de uitzending willen hebben voor dit soort items. Dankjewel. Ik uh, sta er helemaal voor open. Oké, okay. ik wens je een hele prettige dag. Hetzelfde. Hoi. Dag. Houd het je op dat de zon fellend schijnt? Als de rook om je hoofd is verdwenen? Valt het je op dat de wind harder waait? Als je hem tegen hebt in plaats van mee?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 Verdreden. Als er gebeld wordt, verlaat je het pand. En je loopt langs de trap naar beneden. De tramconducteur volgt de deur op de stoep, knikt je zwijgend maar zeer beleefd toe. Je wilt wel wat zeggen, maar je bent veel te moe.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 But today Ja, we hoorden Boudewijn Weinig Groot met het heel toepasselijke nummer als de rook om je heen is verdwenen. Natuurlijk toepasselijk op het vorige item, dat ging over de maand van de rookmelder. En we gaan verder met het volgende item, namelijk Sven Drommel, groepnieuw lijsttrekker voor VVD Zandvoort. En die had vorige week met zijn partij de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober. Goedemorgen Sven Drommel. Goedemorgen Jammer. Uh, ja, de, de, daar zijn natuurlijk wel een aantal punten naar boven gekomen op die uh, algemene ledenvergadering. Bijvoorbeeld, ja, laat ik maar met de deur in huis vallen, uh, bijvoorbeeld de ambtelijke fusie uh, met Haarlem. Dat is natuurlijk toch wel een opvallend puntje die ook in jullie conceptverkiezingsprogramma is te lezen. Uh, namelijk dat jullie uh, ja, aanzienlijk positiever tegenover staan uh, tegenover de samenwerking dan dat de huidige fractie nu doet. Waarom hebben jullie die keuze gemaakt? Um, nou, ik kan je wel eventjes uitleggen uh, hoe dat tot stand is gekomen. Um, ik heb eigenlijk altijd al gezegd dat ik uh, alles het liefst vanuit uh, ja, een positieve uh, punt wil benaderen... en eigenlijk voor ingenomenheid uh, wil vermijden. Um, en ik heb het nu, hebben we het met elkaar op zo'n manier uh, verwoord... dat we voorstanders zijn om op basis van uh, de evaluatie die nog uh, te komen valt... de samenwerking vorm te geven... En dat is eigenlijk een hele nette manier om ook te zeggen ja. dat op het moment dat uh, uit die evaluatie blijkt... Uh, dat de samenwerking ja, geen vruchten afwerpt voor zand wordt, dat je er dan ook een uh, einde aan breidt. Ja, ja, nu is er natuurlijk dus wel al... Zin, ja. Dus in die zin is het, uh, is het niet echt een, uh, echt een breuk. Ik zou eerder zeggen een uh, nuanceverschil uh, waar, waarbij het accent net even ja, op een andere toon uh, wordt gezet. Ja, het is, het, is, het is toch misschien uh, ook uit tussenmeting en zo is gebleken dat veel zeer kritisch staan over die samenwerking, over hoe dat bevalt. En dat daar is de huidige fractie van de VVD dan op ingespeeld. Dan kan je toch wel een draai noemen van wat jullie nu uh, uh, dat, dat jullie er nu positief in staan. Nou, dat is, uh, dat is denk ik niet zo. Uh, we staan er, we bekijken natuurlijk ook zeer kritisch uh, de geluiden die we horen vanuit de vanuit de uh, Want uiteindelijk zitten we er natuurlijk met z'n allen uh, voor de zandvoorters. Dat moet mm -hmm. zeker niet uh, vergeten worden. Uh, en op het moment uh, dat blijkt dat uh, dat het uh, voor Zandvoort niet verstandig is om die samenwerkingen voor te blijven zetten. Uh, en het yeah. gevoel ook leeft binnen Zandvoort en dat ook blijkt uit uh, uit die evaluatie. Um, dan ben ik de eerste die zegt uh, dat we er met elkaar in ieder geval een andere, andere uh, vorm aan moeten geven. En dat betekent dat we zelfstandig verder gaan. Ja. Uh, nu zijn natuurlijk uh, meerdere punten voorbijgekomen op die algemene ledenvergadering. Uh, mm -hmm. Welk punt vond jij het belangrijkste om echt, uh, de, de, welke staat het dichtst bij jou zelf? Nou, ik vind het misschien ook wel leuk om, te, om even kort uh, te vertellen wat, uh, wat er precies die algemene ledenvergaderingen inhoudt. Uh, leden hebben namelijk uh, de mogelijkheid om uh, amendementen, dus wijzigingen, op het verkiezingsprogramma uh, in te dienen. Uh, en bij ons is dat zo dat uh, ja, in principe hadden leden een week uh, de tijd om ja, amendementen in te dienen. Uh, alleen helaas waren de amendementen die binnen waren gekomen na die termijn binnengekomen. Alleen gelukkig mm. heeft het bestuur toch nog besloten om uh, de, alle binnengekomen amendementen te behandelen. Uh, je kan hem natuurlijk zien dat, uh, dat uh, nou, de, de verkiezingsprogramma commissie uh, ja, dat ze hun uh, programma moeten verdedigen. Maar ik zag het eigenlijk uh, persoonlijk meer als een kans om het uh, ja, programma eerder aan te scherpen. Ja. Want je ziet met, alle, in ieder geval met, uh, met elkaar toch uiteindelijk uh, veel, uh, veel meer. Uh, en uiteindelijk zijn uh, ja, nou, aardig wat punten in ieder geval uh, aangenomen. Uh, en uiteindelijk is de afspraak ook... Uh, uh, gemaakt dat, uh, dat ik samen met uh, ja, de indiener van, uh, van die amendementen uh, die punten eventjes goed vorm kon geven. Zodat het uiteindelijk mooi ook zou passen in ons uh, programma. En dat heeft uh, ja, afgelopen uh, donderdag plaatsgevonden bij diegene thuis. En ik kan eigenlijk wel stellen dat het een hele ja, positieve en ook uh, ja, gezellige sessie was. En ik ja. heel blij ben heel erg blij met uh, het, het, het uiteindelijke... Ja, eindresultaat. Kun je, daar, kun je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van geven met welk punt jou, jij, jij echt belangrijk vindt om uh, um in dat programma te hebben staan? Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, een heel mooi uh, aangebracht punt vond, want dat stond er uh, uh, niet heel expliciet in, maar wij willen ook echt werk gaan maken uh, van wo voor woonruimte uh, voor jongeren in Zandvoort. We willen daarom ook onderzoeken of het, uh, op welke wijze het bijvoorbeeld mogelijk is om ook uh, sociale huurwoningen... Uh, ja, in ieder geval Zandvoorters en Zandvoortse jongeren daar uh, voorrang voor te verlenen. En ook om te kijken hoe dat bijvoorbeeld zit. Dat op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld in een andere stad studeert en weer terug wil komen naar Zandvoort. Ja, dat je dan niet achteraan in de rij mag aansluiten. Omdat je toch ja, een grotere binding hebt met Zandvoort uh, dan anderen. En we zouden graag zien in ieder geval uh, ja, ja. dat er voor, voor jongeren en voor Zandvoorters in zijn algemeen meer ruimte is en meer mogelijkheden in Zandvoort zelf. Uh, dus daar ben ik wel heel erg blij mee dat we dat... Uh, uh, nog even een tandje scherper hebben kunnen, kunnen aanzetten in ons programma. Ja, ja. Uh, nu is dat, dat wat daar mooi op aansluit natuurlijk ook de statushouders... de voorrang die je, die je daarop kan verlenen. Nu is dat, voor Zandvoort geldt dat al even niet meer. Uh, maar daar, daar hebben jullie ook over gesproken. Uh, hoe sta jij daar zelf in uh, op dat punt, op die voorrang voor statushouders? Nou, ik vind het eigenlijk uh, het meest belangrijke persoonlijk... Uh, dat er voor Zandvoort dus uh, ruimte is in, uh, in Zandvoort... Uh, en een voorrang uh, voor iemand, ja, dat, uh, dat, uh, dat is ik eigenlijk uh, uh, liever niet. Dus in die zin uh, ja, sluit dat eigenlijk aan uh, bij de huidige lijn die uh, de Raad ook in standwoord heeft, uh, heeft ingezet. Dus wat dat betreft is dat, uh, is dat geen, uh, geen koerswijziging. Uh, er stond in ieder geval, heb ik ook terug kunnen lezen in berichten, dat ik eventueel uh, ja, moeite had of tegen het zere been getrapt had tegen die stelling. Uh, dat spreek je dus de, tegen? Ja, dat zit net eventjes iets anders in elkaar. Uh, want je kan natuurlijk uh, moeite hebben met de inhoud. Of meer moeite met de wijze waarop iets is uh, opgeschreven. Want je kan je bijvoorbeeld uh, goed voorstellen dat op het moment dat, uh, dat we belangrijk vinden dat er uh, eigenlijk voorrang is voor zandworters, uh, voor uh, Dat het dan lastig is om in een ander uh, punt te schrijven dat je uh, bent voor uh, ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Maar dat hebben we dus op die manier uh, ja, in ieder geval met een goede discussie. Uh, ja, kunnen uitspreken en in ieder geval kunnen ja, beslechten op een hele positieve manier, in ieder geval. Ja, ja. en uh, de, de, dan nog even om bij die statushouders uh, te blijven en ook de opvang van mensen die hier naartoe komen, uh, dat is natuurlijk nog steeds een actueel thema, ook weer met een nieuwe toestroom. Uh, welke verantwoordelijkheid zie je daarvoor uh, voor Zandvoort? Nou, in principe moet natuurlijk uh, iedereen zijn eigen ja, verantwoordelijkheid uh, dragen, alleen uh, als we even heel realistisch naar onszelf kijken. We weten allemaal dat Zandvoort natuurlijk omringd is door uh, ja, een prachtig duindlandschap en een hartstikke mooie zee. En dat er eigenlijk geen ruimte meer is om uh, te bouwen. Eigenlijk op geen enkele uh, locatie. Het is dus niet dat we nog uh, ja, vrije stukken grond hebben waar geen, uh, geen plannen voor zijn. Uh, dus dat maakt het wel heel erg, uh, heel erg lastig. Wat ik bijvoorbeeld wel mooi vond om te zien... dat was bijvoorbeeld uh, die tijdelijke noodopvang in de Sporthal. Je zag ook uh, ja, direct dat heel veel Zandvoorters... Een steentje hadden uh, bijgedragen op dat moment. Uh, door die mensen extra uh, te, te helpen ja. en te ondersteunen met de, met de kleding. Dus dat zijn mooie in, initiatieven. Maar voor iets permanents, ja, we moeten wel realistisch blijven. Daar is geen ruimte voor in antwoord. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk geen, uh, geen uh, permanente plekken of in ieder geval niet, uh, geen plekken van lange duur uh, voor uh, opvang. Nou, die, die, die plek is er niet. En we kunnen denk ik ook moeilijk aan, uh, aan mensen vragen. Dat kan natuurlijk absoluut niet of ze eventjes plaats willen maken. Dat kan natuurlijk... Uh, nee, precies. En, en die krapte is natuurlijk er, al zo, de... zo hoog. En geen uh, uh, onrealistische verwachtingen scheppen voor mensen. Ja, ja. dan uh, nog even terug naar dat nuanceverschil. Want dat, dat noem je vaak. Bijvoorbeeld ook op het punt van parkeren wat dan opvalt. Is mm -hmm. het huidige standpunt, of tenminste wat nu wordt uitgedragen door de fractie... Uh, er mogen geen parkeerplaatsen meer verdwijnen. En dat staat er in jullie uh, conceptprogramma zoveel mogelijk parkeerplaatsen moeten behouden blijven. Waarom maken jullie die verandering? Ja, dat is heel erg leuk uh, dat je dit vraagt. En dit geeft misschien ook wel een beetje het euvel aan van, uh, van uh, openheid, waarop ja. het en transparantie, waar de laatste tijd veel over wordt uh, gesproken. Onze uh, ja, ledenvergaderingen zijn voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, dus er, waren ook, er was ook een uh, journalist aanwezig. <laughs> Alleen, je loopt er natuurlijk wel het risico dat een stuk wat nog uh, in bewerking is, in ja. het concept, waar je uiteindelijk niet nog niet volledig achter staat, ja, dat die, uh, die informatie gaat, uh, gaat rondzwerven en een eigen leven gaat, uh, ja. gaat leiden. En dan kan je wel een tipje van de sluier op, op, uh, van oplichten wat er nu op dit moment in ons programma staat... en wat het ook uh, gaat worden in het definitieve stuk. En dan zie je eigenlijk dat het al uh, ja, heel anders is. Om, uh, ik, uh, ik zal er dus uit citeren. De afgelopen jaren zijn in standwoord veel parkeerplaatsen verdwenen... we willen daarom het aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk behouden. Indien het mogelijk en wenselijk is, breiden we het aantal parkeerplaatsen uit. Door een straat anders in te richten, kan mogelijk eenvoudig extra parkeerruimte gecreëerd worden. Dus zo zie je al ja. dat dit eigenlijk uh, veel meer in lijn is met, uh, uh, met hoe het uh, eigenlijk was en hoe we het eigenlijk uh, zouden willen zien. Um, maar dat het wellicht net als iets anders verwoord was. Uh, in... maar, maar, maar de intentie is hetzelfde nog steeds, zeg jij? De intentie is, uh, is nog steeds hetzelfde. Ja, klopt. Oké, okay, dus, dus, dus jullie gaan niet uh, soepeler om met als ze de komende jaren zeggen van... Er, er moet wat verdwijnen dan dat jullie daar ook wat makkelijker tegenover staan. Dat is niet het geval. Nou, dat is, dat is, juist, uh, dat is juist wel het geval. Um, ik kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Stel dat er een, een renovatie is van een straat... Uh, en alle bewoners uh, zijn bij wijze van spreken ervoor... en die zien het helemaal zitten. Alleen de consequentie van die inrichting is bijvoorbeeld wel dat je één parkeerplek verliest. Nou, wellicht dat we die ergens anders kunnen terugwinnen. Want ik zie bijvoorbeeld ook heel veel kansen door bijvoorbeeld uh, parkeerruimte, zeker in drukke straten. Als je die een kwartslag draait, dan staat bijna keer zoveel capaciteit. En dat lijkt mij nou eenmaal uh, quick wins. Uh, maar even terugkomend op dat project, als dat bijvoorbeeld niet door zou gaan... Uh, omdat we heel stellig gaan vasthouden aan die ene plek. Ja, er zijn uiteindelijk de inwoners die afhankelijk zijn van die plek in die straat... Die zijn dan niet blij. En zoals ik al eerder zei, uh, we zitten daar uiteindelijk voor de inwoners van Zandvoort. Uh, en dit geeft ons in ieder geval wel uh, ja, de vrijheid om, uh, om daar in ieder geval wat flexibeler mee om te gaan. Ja. Uh, maar ja, ons standpunt is denk ik wel uh, voldoende duidelijk. Ja, uh, ja. We zien uh, in ieder geval niet zitten om uh, de auto uit Zandvoort te verbannen. Okay. Want heel veel standporters en ook heel veel toeristen die naar Zandvoort dus, komen. Dus, dus, uh, die zijn afhankelijk van, uh, van de auto. Dus ook uh, de VVD Zandvoort blijft gewoon nog de autopartij voor de inwoners? Uiteraard. Ja. Want uh, niet iedereen werkt en woont naast een uh, NS Intercity station. Daar moeten we ook gewoon uh, realistisch in zijn. En dat geldt ook voor de uh, gasten die wij in, uh, in Zandvoort ja, ontvangen. Okay. Uh, we hebben natuurlijk met de formule 1 gezien dat uh, ja, heel veel verschillende uh, mobiliteiten mogelijk zijn. En dat we ook heel veel mensen kunnen ontvangen uh, met de trein. Uh, maar dat geldt langer na nou niet voor, uh, voor iedereen. En we willen in ieder geval wel uh, ja, een Zandvoort bieden. Uh, dat voor iedereen toegankelijk is. Ja, Ook als ja. je niet uh, bij een intercitystation komt. Uh, ja, dat lijkt me op zich uh, al, al duidelijk. Okay. Nou, Dan hebben we even drie punten uh, uit jullie programma. Dat parkeren, de ambtelijke visie en dat wonen in combinatie met statushouders. Uh, dat is in ieder geval nu duidelijk. Dan nog als laatste vraag. Uh, ja, toch misschien uh, wel verwacht uh, de aanstelling als jou als lijsttrekker. Daar, daar komt nog steeds wat kritiek op. Hoe, kijk, hoe bekijk je dat zelf in aanloop naar de verkiezingen? Ben je daar veel mee bezig met die kritiek? Nou, ik ben er eerlijk gezegd, uh, ja, op het begin uh, las ik natuurlijk wel uh, die, die kritiek, maar op een gegeven moment, uh, ja, als het steeds alleen maar om de vorm gaat en ook niet inhoudelijk is, ja, dan heeft het ook denk ik weinig zin om, uh, om me daar heel veel uh, van aan te trekken. Ja. Ik weet in ieder geval dat ik het, uh, dat ik het met, de, met de allerbeste uh, bedoelingen wil gaan inzetten voor, uh, voor ons dorp. Um, en ik denk dat dat uh, voornamelijk uh, de, het belangrijkste is. Ja. Wat verwacht je van de verkiezingen? Ja, dat is een, dat is een hele goede. Daar heb ik ook wel eventjes, uh, hebben we ook wel over nagedacht. En wat je eigenlijk wel ziet, en dat is ook wel een landelijke trend, is dat je uh, een versplintering hebt in het uh, politieke landschap. Dus de, de discussies die voornamelijk eerder in de fractiekamers worden, uh, ja, worden, worden beslecht, die, uh, ja, die worden nu uh, gehouden in, uh, in de raadzaal. Uh, dus ik ben benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat opleveren. Wellicht dat het ook wel leidt tot meer uh, discussie in de, in de openheid. Ja. Uh, maar ik kan me ook goed voorstellen dat als meer partijen uh, een spreektijd hebben van een x aantal minuten, dat het wellicht ook uh, langer uh, gaat duren. Uh, ja, en dat heeft men wellicht ook weer uh, zijn nadelen. Maar alles heeft zijn voor- en zijn tegens. Oké. Okay. Nou, er zijn in ieder geval nog uh, een voldoende aantal maanden om je voor te bereiden op, het, uh, op de verkiezingen dan. En dan natuurlijk uh, in jullie geval ook. Zoveel mogelijk zetels binnen te halen. Kijk even naar mijn collega Gert. Uh, heb jij nog een vraag? Ik heb nog één vraag, puur uit nieuwsgierigheid. Uh, welke namen staan er op de lijst? Kun je die al melden? Ja, die die, de namen kunnen we in principe uh, al melden, want de groslijst is, uh, is vastgesteld. Ja. En ik geloof ook dat die lijsten ook al uh, rond slingeren op, uh, op het internet. Ja, ja. klopt. Ja. Alleen uh, zeer binnenkort. Uh, want er zijn nog eventjes de laatste puntjes uh, op de i aan het zetten op ons verkiezingsprogramma. Uh, dan zetten wij in ieder geval de officiële uh, groslijst. Met wel, het is nog de groslijst, ja. de alvastbetentische volgorde. En het verkiezingsprogramma op, uh, op internet. En dan uh, ja, zal ik jullie in ieder geval wel daarvan op de hoogte brengen. Ja, ik was benieuwd wanneer we ze kunnen uitnodigen. De vorige keer zei je nog niet, dus daar wachten we even mee. Maar op het moment dat het definitief is, gaan we ze in de uitzending vragen. De eerste twee, drie. Ja, kijk, dat is nog eventjes die kanttekening. Het is in ieder geval de groslijst, dus op alfabetische volgorde. En uh, bij ons is het zo dat de leden altijd het laatste woord hebben. En in november gaan we ook echt daadwerkelijk okay. uh, de volgorde van de lijsten uh, afstellen. Uh, ja, in ieder geval uh, beslissen. En op dit moment zijn uh, interviews gaande met uh, ja, kandidaten die ook graag plaats willen nemen in de raad. En dan okay. komt een uh, adviesvolgorde uh, vanuit de... Uh, uh, de kandidatencommissie. En op basis daarvan kunnen de leden uiteindelijk beslissen bij wijze van spreken, ik wil toch uh, Pietje of Jantje uh, op nummer twee. Ja. En dan wordt er gewoon over gestemd. Oké, okay. okay, helemaal goed. Uh, dan dan uh, gaan we dit onderwerp afsluiten. Sven Drommel van de VVD, uh, dankjewel en uh, succes nog uh, met de voorbereidingen. Yes, jullie ook uh, onwijs bedankt. Oké, okay, helemaal goed. Dan gaan we verder naar het volgende, want zometeen in Goedemorgen Antwoord praat Gert van Kuik met Peter Tromp. Die een update geven over diverse ondernemerszaken. We gaan eerst naar muziek van Simple Minds met Promise You a Miracle. Meneer Tromp, bent u daar? Meneer Tromp, bent u daar? Ja. U komt heel vlakjes over. Goedemorgen, meneer Van Kijk, hoe maakt u? Het? Goedemorgen. Nou, prima. U ook? Ja. Fijn zo. Moet u horen? Ik heb een paar vragen over de ondernemersvereniging Zandvoort. En ik wil eigenlijk beginnen met, uh, we zijn toch bezig met algemene ledenvergaderingen hier. Ik heb ja. begrepen dat de OVZ binnenkort een ALV heeft. En uh, mijn vraag is, wat is de agenda voor die ALV van de OVZ? Uh, vaak de gebruikelijke dingen. En dit jaar komt er natuurlijk een nieuw punt bij. En dat is de hele evaluatie van het uh, Grand Prix gebeuren. En uh, dat heeft nogal wat impact gehad bij alle ondernemers natuurlijk. Niet alleen daarvoor en niet alleen tijdens, maar ook daarna. En uh, dat wordt een belangrijk agendapunt waar best wel wat tijd voor besteed wordt. Ja, en daarnaast de gebruikelijke dingen. Uh, de financiële zaken, het aantal uh, leden wat we hebben. De uh, samengaan in het OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort. Waar heel veel uh, dingen spelen natuurlijk. Uh, er wordt gepraat over het convenant. Het convenant wat gesloten wordt tussen de ondernemers. in de vorm van de OBZ met de gemeente. Waarin per jaar. een bedrag wordt uh, gereserveerd door de gemeente van 42.000 euro. En de uh, andere 42.000 euro. moeten bijgebracht worden. door alle ondernemerspartijen. Dus dat wordt nogal een klus. Ja, want ik begreep ook uit betrouwbare bron dat het contract van de ondernemersmanager, Janneke de Oude, binnenkort uh, vernieuwd moet worden. En hoe, hoe gaat dat gebeuren? Want de gemeente betaalt een deel... maar de rest moet komen van de ondernemers. Gaat dat lukken? Daar zijn we dus nu druk bij bezig. Een van de taken van Janneke de Oude, de ondernemersmanager... is ook om ervoor te zorgen dat het geld wat door de ondernemerspartij moet worden opgebracht... Uh, uh, ...bij elkaar te harken. Dus ze moet voor een gedeelte ook haar eigen salaris. Ja. Uh, maar waar het om gaat met deze uh, dame... ...is dat zij dus eigenlijk de taak heeft overgenomen... ...van toen de tijd Pascal Spijkerman... ...ons alle wel bekend... ...en uh, die een conformant heeft samengesteld van 60 punten... ...wat wij met z'n allen hebben uitgewerkt. En dit is eigenlijk een voortgang daarom. En uh, zij wordt dus afgerekend op het eind van, de, uh, uh, van het jaar op haar taken. En wat, wat, wat zijn de op dit moment zeg maar, er zijn opdrachten gegeven om uit te voeren? Wat ja. is ervan geworden? Wat hebben de ondernemers gemerkt van de aanwezigheid van een betaalde ondernemersmanager? Dat de samenwerking bijvoorbeeld tussen alle partijen uh, op het gemeentehuis... en dan praten we niet alleen over ambtenaren... Dan praten we ook over uh, het college, burgemeester en wethouders. We praten over de raad. Die samenwerking is vele malen beter geworden dankzij haar inspanningen. Zij houdt alles nauwkeurig in de gaten wat er speelt. En dat wordt of doorgespeeld via ons naar haar toe... en zij speelt het door naar de ambtenaren of naar de wethouder toe. En uh, we hebben één keer in de maand... Overleg binnen het OBZ. Eén keer in de twee maanden overleg met de wethouder. Waarin al die vragen de revue passeren. En dat werkt eigenlijk uitstekend. Nee, het en dat blijkt gegeven... ook wel door het feit dat het OBZ gewoon nu vertegenwoordigd wordt door alle ondernemerspartijen in het dorp. Er is dus geen ondernemerspartij die niet lid is van het OBZ. Maar is het anders dan een jaar geleden dan? Ik meen me te nou, herinneren dat iedereen al samenwerkte? Het, het, het werkt steeds beter. Beter, en, okay. uh, dankzij haar inspanning werkt het steeds beter. We zijn bijvoorbeeld bezig met het project Haltestraat. Wat gaan we doen met de Haltestraat? Ten aanzien van uh, corona die ons getroffen heeft, alle getroffen heeft, maar vooral de horeca in hoge mate. Dat weet iedereen, niet alleen in Zandvoort, maar in het hele land. Hebben wij een proef ingesteld om de horeca uh, de mogelijkheid te geven om in, in de zomermaanden hun terrassen op straat neer te zetten. En dat heeft het afgelopen jaar heeft dat plaats gehad. Zeer... Uh... Dat was een succes. Ja, echt. Een ja. groot succes voor alle horeca ja, zeker. Ja. Maar ja, er wordt nu geëvalueerd en er wordt nu besproken... wat gaan we doen in het volgend jaar? Wordt ja. dit dan vastgegeven? Of zeggen we, nou corona is voorbij nu en we gaan het niet meer doen? Ja. Nou, Janneke den Oude is de dame die dat regelt... Janneke den Oude is degene die de partijen bij elkaar brengt. En u zult begrijpen, meneer Van Kuit, dat de halte voor 50% uit horeca en voor 50% uit retail bestaat. staat. Dus de retail is niet zo blij met de verkoekte afsluiting nee, van de halte. die geluiden dus hoor ik dus ook. Twee partijen moeten bij elkaar gebracht worden... Dat is dus afgelopen week gebeurd. En daar is voorlopig een oplossing voor gevonden. Okay. Die nog wat prematuur is om nu al te vertellen. Want het moet nog allemaal uitgewerkt worden. Maar zij brengt die partijen wel bij elkaar. Nou. Dat is een goede, goede zaak. Ja, oké. Okay. Daar komen we op. Maar tijdens de ledenvergadering wordt ook het functioneren van de ondernemersmanager, neem ik aan, geëvalueerd. Zeker, zeker. Okay. En uh, er moet ook toestemming komen vanuit onze leden om uh, te kijken hoeveel wij bij moeten draaien ja, dat is best fors. Ja, daarnaast eh. hebben we natuurlijk ook de sfeerverlichting. Ja, daar jaar... wil ik net naartoe, Peter. Oh, oh, de oh dat voel ik daar zo goed aan. Ja, ik wil het graag een beetje eh, de regie in handen houden. Oh, je wilt <laughs> de regie in jouw handen houden? Oh. Ja, nou, maar de feestverlichting <laughs> hangt. <laughs> Je lijkt bij in wel. Ja. <laughs> maar hoe is dat dit jaar tot stand gekomen? Want ik meen met te dat het een, uh, een financiering was door het innovatiefonds. Maar hebben ze dit voor meerdere jaren op zich genomen dan? De sfeerverlichting als zodanig? Ja? Ja, dat klopt. Want dat heeft te maken met de eigen bijdrage... die de ondernemer moet storten in het innovatiefonds... via de uh, reclamebelasting... Ieder ondernemer in het centrum van het dorp, groot of klein... ...draagt een bedrag bij van 200 euro per jaar... ...via een heffing van de plaatselijke reclamebelasting. Ja. Als wij als club van de ondernemersvereniging Zandvoort... ...ons eigen uh, contributie gewoon aanhouden... ...en dan ook nog via de gemeente onze ondernemers belasten met 200 euro extra... Wordt dat bedrag wel erg groot. Ja, okay. Dus wij hebben toen de tijd gezegd: wij gaan de bijdrage van de ondernemersvereniging verlagen van 390 euro per jaar naar 190 euro per jaar. En die andere 200 euro dragen ze dus bij in het innovatiefonds. Oké. Okay. Van daaruit gesproken is het dus toen de tijd besloten door het bestuur van de OVZ. Om het innovatiefonds te belasten met de kosten voor de verlichting. En de komende jaren kunnen wij nog genieten van de feestverlichting. Dat is eigenlijk waar we naartoe gaan. Daar uh, gaan we wel van uit. Ja. En als het nou via het innovatieondernemersfonds komt op anders. Als er maar mag de verlichting geld is. is natuurlijk een toonaangevend gebeuren in het dorp. En dan vooral in de wintermaanden. En dat zal moeten blijven. Ja, hey Peter, volgens mij sta je in de winkel van ik kon constante klanten binnenkomen. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Oh. Daar heb ik nu even geen tijd. Voor. Nee, oké. Okay. Heb jij op dit moment nog iets te melden waarvan je zegt, dat wil ik kwijt? Ook misschien op nou ja, de ledenvergadering is op 25 november He? in Hotel Hoogland op een donderdag 25 november om 8 uur s'avonds. Dus alle leden en ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Het is gewoon een openbare vergadering. Oké. Okay. En we zijn blij dat dat weer kan, want het is verleden jaar allemaal niet doorgegaan. Allemaal niet doorgaan. Hey, ik moet even ruggespraak houden met mijn techneut, want Cordy wil iets zeggen, maar ik weet niet wat. Nou, ik wilde Peter wat vragen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, dat is namelijk het volgende. Jij, jij noemde net in het in, in, in dit interview dat er nogal retailzaken zijn in de Haltestraat. Dat de reden is dat, dat, uh, dat die er niet blij mee zijn dat die wordt afgesloten. Maar als ik dan kijk naar de Kerkstraat, daar zit eigenlijk voornamelijk, ja, natuurlijk ook restaurants en een paar barretjes, maar daar zit ook heel veel retail. Wat is nou het verschil tussen de kerkstraat en de Haltestraat? Want ik begrijp ook wel dat als het heel druk is, dan gaan de mensen op straat lopen en als ze dan allemaal auto's rijden en, en scooters en, en dat, dan is dat gevaarlijk. Dus daarom zeggen ze van, nou, we sluiten die straat af, want het is zo druk. Maar ja. wat is het verschil dan met die kerkstraat? Want dat snap nou, ik dan niet. De kerkstraat heeft, uh, bij de kerkstraat heeft het ongeveer tien jaar geduurd... voordat de uh, uh, ondernemers daar akkoord gingen met het afsluiten van de straat. Dat is nu al vastgegeven. Kerkplein, kerkstraat is gewoon afgesloten. Maar je moet natuurlijk niet vergeten... dat we te maken hebben in het dorp uh, Zandvoort met een centrum... Waar vijf straten op uitkomen. Dus al het verkeer wat op dat raadhuisplein komt, moet ook een weg uit hebben. En uh, om daar alleen de kleine krocht en de Louis-Davidstraat voor te gebruiken, dat is gewoon te kort. Dus die halterstraat die moet gewoon op een of andere manier uh, als uitgaande straat voor het autoverkeer blijven. Daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Waar we nu mee bezig zijn, is het spelen met uren, het spelen met dagen. Het heeft natuurlijk geen zin om die haltestraat in de maanden oktober, november, december, januari, februari, maart af te sluiten. In de wintermaanden. Dat willen we niet doen. Het gaat echt om specifiek de zomermaanden, waarin we de horeca uh, uh, ook willen helpen. Want we moeten met z'n allen het belang van zandvoet verdelen, uh, verdedigen. En waar het dan om gaat is dat we dus een uh, mix moeten vinden tussen de retail en de horeca. En dat is nu gebeurd, want het voorstel is dat we in de maanden april, mei, juni, juli, augustus, september... Dus dat zijn dus vijf maanden, zeven dagen per week... de straat, de halte straat willen afsluiten om vijf uur s middags. En dan kan de horeca gebruik maken van de strijd, de retail zegt tot op heden van, nou oké, okay, wij hebben het eigenlijk liever niet... maar we moeten het wel samen doen. De samenhorigheid tussen retail en horeca is best wel groot in de Straat. Dus, dus de vergadering van afgelopen uh, week heeft uh, ertoe bijgedragen... dat we tot deze oplossing zijn gekomen. Oké, okay, Peter, ik denk dat wij gezien de tijd... ik kijk even naar de klok... Ja, ik heb nog een uur hierna. Nee, ja, nee, ja. <busyt> <laughs> uh, per jaar heb jij ongeveer 20 uur. Maar ik wil daar nu... Tenzij Jelme op dit moment nog een prangende vraag heeft. Nee, ik uh, heb geen vraag meer. Jelme laat zijn beurt overgaan. Hé hey Peter, ik zou zeggen... ga lekker terug naar je klanten... want daar moet je het van ja. hebben, tenslotte. En wij ik hebben regelmatig... Ik heb regelmatig nog een andere die wil ik even heel snel uh, uh, uh, uh, uh, uh, kenbaar maken. Voorzitter van de Stichting Classic van zandvoort op 7 november ja, aanstaande... Hey. in de en... grote kerk... Mozart in Zandvoort. We hebben vorige week uh, Toos kaart, in de kaart, uitzending gehad. Vorige week was Toos in de uitzending, Peter. Ja, oh ja, oké. Okay. <laughs> dat, dat, is... dat was prima. Dat volgende keer nog. Hoor je dat? Hartelijk. <laughs> oh, hey, uh, Peter, bedankt voor dit gesprekje. We komen ongetwijfeld nog terug bij je komende maanden. En uh, nou, veel succes met je klanten. Dankjewel. Oké, okay, groetjes. Hoi.